Remons Reem met het NW Journaal. De Nederlandse tv-producent Talpa wordt overgenomen door het Britse mediabedrijf ITV. In eerste instantie betaalt ITV 500 miljoen euro en dat bedrag kan oplopen tot 1,1 miljard. Talpa is nu eigendom van John de Mol en het bedrijf is bekend van programma's als The Voice en Utopia. Het heeft 75 shows lopen in meer dan 180 landen. De topman van Shell, Ben van Beurden, heeft over het afgelopen jaar 24,2 miljoen euro bruto verdiend. Uit het jaarverslag blijkt dat zijn salaris, inclusief een bonus, 5,6 miljoen euro bedroeg. Verder kreeg hij eenmalig bijna 11 miljoen pensioenbijdragen en een belastingvergoeding van bijna 8 miljoen. Zijn voorganger Peter Voze ontving bij Shell in 2013 ruim 8 miljoen euro. Friesland Campina heeft vorig jaar veel last gehad van de Russische boycott van Europese zuivel. Door die boycott liep Friesland Campina 80 miljoen euro aan omzet mis, staat in de jaarcijfers. Toch is de totaalomzet licht gestegen tot ruim 11 miljard euro. Het bedrijf verkocht meer kindervoeding in China en Hongkong. In Bangladesh is een cementfabriek ingestort. Zeker twee mensen kwamen om en er liggen nog medewerkers onder het puin. De hulpdiensten houden er rekening mee dat er mogelijk 100 mensen zijn bedolven. De cementfabriek stond in de havenstad Mongla, ruim 300 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Dhaka. Bengaalse media melden dat er onderhoud werd gepleegd aan het gebouw. Koning Willem-Alexander is er trots op dat zijn vrouw Maxima na hun huwelijk Rooms-Katholiek is gebleven. Hij had het erg gevonden als ze zich verplicht had gevoeld om protestant te worden zoals hij. De koning zegt dat in een interview met Deense media, Willem-Alexander en Maxima gaan volgende week naar Denemarken op staatsbezoek. De koning zegt dat hun religie een privézaak is. We hebben geen staatskerk en daarom is er voor Maxima geen reden om protestant te worden, vindt de koning. Het weer overal zonnig, middagtemperatuur 10 tot 13 graden, morgen meer bewolking en wat kouder.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 Zandvoort heeft, heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met, met, met nu. ZFM luncht. Wees met het weekje wel, hè? Met die Wiebi. Of nee, Diebi. Nou ja. Het zijn allebei lichtgewichten. hè? Categorie onder de 70 kilo Nou ja, wie het kleine niet eert, hè? Nee! Ja! Het is een leuk duo Bibi en Diebi Voor al uw feesten en partijen Komen ze als Mickey Mouse hè? Komt er één speecher En de ander pingelt er een beetje bij nou, nee, ik kan wel wat pingping -ping gebruiken, hè? Ja, maar dan moet hij niet meteen over de balk, nee. Want het brandt in ze, ja. Een <lacht> soort Michael Jackson de Tweede, hè? Nou, ik vind het sneu. Ja. Maar Griekenland is wel solidair. ten ook bijna failliet. Ja. En Wie heeft er nou weer net een villa gekocht? Het prinselijk paar. Ja, ik vind het raar. Overal waar ze komen, het wordt meteen de Bananenrepubliek. Oh. Nou ja, 4,5 miljoen euro. Hoeveel drachma's zou het zijn? Nou ja, al zei zeg maar de koning te rijk, hè? Want in het land der blinden is één nog, hè? <lacht> ja. Nou ja. Vroeg of laat zijn we allemaal de klos, hè? Gelukkig hebben wij de koenders <lacht> Hebben we tenminste politie? <lacht> Stelletje mierenneukers. Ja, mag je dat zeggen? Ja. Vraag maar dan Bram Moskowitz. Ja. Is die uit het maatschap gestapt van zijn broers? Vanwege nevenactiviteiten. activiteiten. Nou ja. Van je familie moet je het ja. En ook beter een verre vriend dan. een wat zeg ik? Nou ja kijken wat de volgende week weer op ons afkomt. <laughs> <middels> Stars on the street down from the ceiling under your feet Nou, een leuke conferentie van Ellen Dikkers was dat. Uh, uh, daarna uh, nog. Uh, nou weet ik het nog niet meer wat er tussen zat. Nou ja, dit was in ieder geval. Uh, um, <tch> jongen, jongen, jongen, mijn geheugen laat binnen die steek. <tch> tjonge, Carly Simon was het met Jorge Souvein. Ja, dat was hem. Ja, en wat daarvoor ook weer gezeten heb. Dat heb ik daarvoor ook weer gedaan. Oh ja, natuurlijk Stardust. Ja, natuurlijk. Stardust van de Imagine Dragons. ja, Nee, van uh, Handsome Poets. Ik, nou ja, Jansen, even wakker worden. Hè? Goedemorgen. Deze man uh, geeft uh, Kajak een groot concert op Texel. Ik geloof de 27e als ik het goed heb. Met, uh, dan doen ze geheel met live de opera Cleopatra, The Crown of Isis. Met een groot koor en zo. En, eh, het schijnt een enorm spektakel te worden. Op het eiland Texel. Vanwege het zoveeljarig bestaan van Texel. Als gemeente. Nou, even een klein voorproefje. Duurt ongeveer vijf minuten. Maar het is wel mooi. The Living Isis. Hier is Kajak. Van die laatste cd, hè. Die werkelijk overal geweldig ontvangen is. The Living Isis. Kajak. The arms of fate Make this kingdom great For all the world to see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 Ja, lieve luisteraars. En wij hebben vandaag een gast aan de telefoon. En dat is Hilly Jansen. Goedemiddag. Goedemiddag, Hilly. En Hilly heeft vandaag voor ons een hele leuke vrijwilligersvacature. Vertel, Hilly, ja, welke we, vacature? We zeker. <laughs> uh, wij hebben weer uh, gastheren en gastdames nodig voor het Zandvoorts Museum. Wat en leuk. We hebben er pas een aantal bij gehad, maar ja. het is toch weer niet genoeg. Er is zoveel leven in de brouwerij. <laughs> ja, het wordt <laughs> druk, hè, he, het... in je stalletje ja. daar. <laughs> ja. we Want, zijn verdubbeld uh... in het aantal uh, bezoekers. Ja. Maar dat betekent ook dat het steeds drukker wordt. Dus we ja. hebben al mensen bij nodig. En wat, uh, de, de vrijwilligers die je zoekt, uh, wat zijn de werkzaamheden die je verwacht dat zij zullen gaan doen? Nou, je, je zit dus ook nu vandaag, hè, dat is een mooie dag. Je doet ja. de deur open, je zet de kassa klaar, je zet je, je, je kaartjesmachine klaar. Hè, dat is zo'n scan, scanapparaat. Ja. Nou, en dan mogen de klanten binnenkomen. Ja. En dan vertel je ze wat over het museum, wat er allemaal te zien is en wat er te doen is. En, uh, nou, je bent dus eigenlijk gastvrouw van Zandvoort of gastheer van Zandvoort op dat moment. En het is natuurlijk ook fijn als de medewerker in Zandvoort woont, denk ik. Ja, dat, dan weten ze waar ze het over hebben. En ja. je kan natuurlijk een hele hoop inlezen. En we, we doen ook intern wel uh, rondleidingen, weet je wel. Ja. En, ja, je, dan zie je ook vaak al mensen die reageren, die affiniteit hebben met Zandvoort. Dat, dat merk je gewoon aan alles. Ja. Die zijn en... trots op Zandvoort. Ja, nou terecht ook ja. hè. Heerlijk dorp. Ja. Ik heb het gisteren ja, nog verteld bij de NCRV ook. Dus, uh... Zo, je maakt reclame voor ze. Ja, He? ik wel, ja. Oh. ja het is ja. toch een heerlijk dorp. Zijn, ja. en, en Hilly, uh, hoeveel uur per week gaan de vrijwilligers ongeveer besteden in het uh, Zandvoortsmuseum? Nou, dat mogen ze een beetje zelf uh, indelen. Een dienst aan de balie duurt van 1 tot 5. Hè? De deur ja. moet open, die, die moet later weer gesloten worden. Ja. En uh, dat, als je dat één of twee keer per maand wil doen, zijn we hartstikke blij ermee. Nou, lijkt me helemaal mooi. Ja. Lijkt mij ook wel gezellig om te doen. Misschien kom ik nou, wel solliciteren. Welkom, Dolly. <laughs> ja. Ja, is je hebt het al aangenomen, hoor, bijvoorbeeld. voorbaan. Ah. <laughs> Jij bent Dat toch is... veel te druk, Dolly. Dat kan helemaal niet. Ja, maar het is zo leuk. Oh. Ja, toch? Oh, nee. Ja, het lijkt mij enig. Nou, oké. Okay. Hilly, ik ga deze vacature yes. ook voor je op de Facebook-site zetten van Zandvoort okay, Lunch. Top. En uh, ja, mensen kunnen natuurlijk altijd even op de website van voor te kijken. Om uh, de vacature nog even na te lezen. Hartelijk bedankt ja. Hilly okay, voor deze mooie vacature. Gedaan, en jij bedankt voor de gelegenheid. Hè? Heel graag gedaan Hilly. Okay, tot gauw weer. Tot, uh, ja, dag. Okay, dag. dag. Ja, en dat was dan de vrijwilligersvacature van de week, dames en heren. we gaan ons zo weer opmaken voor het regionieuws bij ZFM Zandvoort. En, eh, nou ja, reageer. U weet het. U kunt ons terugvinden op nou zeggen? Oh ja. Www. Www Schuine streep Zandvoort Lunch. Dus ga niet zoeken op CFM Lunch, want dan vind je die pagina niet. Het is Zandvoort Lunch. Zoals eigenlijk ook de, van, de titel van dit programma hoort te zijn. Ja. Zandvoort luncht. Juist. Vandaar. En daar kunt u dus de vacature nog eens rustig naar kijken en erop reageren. Dat is leuk werk hoor, bij zo'n museum. Dat is interessant, ja. Het is dat ik niet in Zandvoort woon, dan ging ik het ook doen. Maar ja. Maar ja, Dolly gaat al. <laughs> dan gaat mijn sidekick. We kunnen toch een duo-baan doen? Ja, ja, ja. ja. <laughs> nee, gaat me sidekick? Ga je weg of niet? Ik blijf hoor. Oh, Ik je blijft? Blijf. Ja. Oh. Oké. Okay. Natuurlijk. Veel te leuk, man. Oké. Okay. Love, love me like you do. Kelly Golding. Fifty Shades of Grey. Brrr. Fear. I don't care. Cause I've never been so high. Follow me through the dark. Let me take you past a satellite. You can see the Soundtrack van 50 shades of grey. 50 shades of grey, en er komt bart van de Meer binnenlopen. Nou ja. So many like you. So many like you. dit op. Goed, maar goed, uh, dit was Ellie. Love me like you do. Had die film die nog steeds draait, hè? Kunnen we nog een week zien? Misschien nog wel twee weken ook, want het is een groot succes. Waarom weet ik niet, maar het is een groot succes. Uh, we gaan naar die Album Brothers Band: Midnight Rider. Staat mijn knop open? Ja, hè? dank u wel. Ja, luisteraars, dan gaan wij nu door naar de update... van het regionale nieuws van 12 maart 2015. Op zaterdag 21 maart, mensen, kunnen de inwoners van Zandvoort... tijdens de jaarlijkse compostdag tussen half tien en half één... een gratis compost afhalen bij de remise... Wethouder Lisbeth Gallik helpt mee de zakken uit te delen. De gemeente Zandvoort en het afvalverwerkingsbedrijf de Meerlanden... willen op die manier de Zandvoorters belonen... voor het scheiden van GFD en groenafval. En bovendien mensen stimuleren dit te blijven doen. Het gescheiden afval wordt door de Meerlanden verwerkt tot compost. Goed voor het milieu en goed voor de tuin. Dus mensen, uh, noteer het in uw agenda. Zaterdag 21 maart... Tussen half tien en half één bij de Remise. Even kijken waar ik mijn andere nieuws heb gelaten, want ik moet het allemaal op een scherm doen. En daar ben ik zo goed in. Dan het overige nieuws. Gisteravond is er een man om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Vijfhuizen. De man reed rond kwart voor zeven over de Drie Merenweg richting Hoofddorp, toen het vlak na de bocht bij de polderbaan misging. Hij raakte een lantaarnpaal, vloog over de kop en kwam op de andere rijbaan tot stilstand. De man werd bij het ongeval uit zijn wagen geslingerd. Diverse hulpdiensten, waaronder het traumateam, werden opgeroepen om hulp te bieden. Het slachtoffer is ter plekke aan zijn verwondingen overleden. De Drie Merenweg werd afgesloten voor onderzoek. In de nacht van maandag op dinsdag zijn er tientallen garageboxen opengebroken aan het burgemeester van Venemaplein. De politie roept benadeelden op die nog geen aangifte hebben gedaan dit alsnog te doen. En heeft u iets gehoord of gezien of heeft u wellicht andere inter interessante informatie voor de politie? Bel dan alstublieft met telefoonnummer 0900 8844. Het verkeer op de Rijksstraatweg in Bennebroek ondervond gistermiddag veel hinder door een verkeersongeval. Rond twee uur smiddags klapte een automobilist hard op de wagen die voor hem reed. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Bijweglaan. Brandweer, ambulance en politie kwamen ter plaatse om assistentie te verlenen. De bestuurser is door ambulancepersoneel nagekeken op eventuele verwondingen... De brandweer heeft de motorkap van de achterste wagen met apparatuur opengemaakt om de accu los te kunnen koppelen. En door het ongeval was de rijbaan tussen Bennebroek en Heemstede gestremd. Agenten hebben het verkeer tijdelijk geregeld. Een sterke wietlucht in een auto heeft de politie naar een lading harddrugs geleid. De drie leden van motorbande Trailer Trash Travelers die in de auto zaten... Waaronder een 29-jarige Haarlemmer en een 35-jarige Bussemer zijn aangehouden. Agenten roken in de nacht van maandag of dinsdag rond half 1... dat er op de Slochterweg in Amsterdam een sterke wietlucht uit een auto kwam. En zij besloten de auto te doorzoeken. Daarbij troffen ze een onbekende hoeveelheid harddrugs aan. Behalve de Bussemer en de Haarlemmer is ook een 35-jarige Almeerder aangehouden. En de politie onderzoekt de harddrugs. Het klinkt misschien raar, maar het is toch echt waar. De gemeente Haarlem werkt niet meer mee aan de jaarlijkse gemeentegids. Het handzame boekje wordt ieder jaar gratis huis aan huis verspreid... en bevat adresgegevens van diverse organisaties in de stad... maar ook flink wat gemeentelijke informatie. De gids wordt gemaakt door uitgever Lokaal Totaal... en wordt betaald door bedrijven en instellingen die advertenties plaatsen. De gemeente Haarlem betaalt niet meer mee. Het college is van mening dat de informatie van en over de gemeente... uitstekend vindbaar is op de website www.haarlem.nl... en in de wekelijkse stadskrant. En om die reden niet meer in de gemeente gids hoeft. Bovendien verandert er voortdurend van alles in de stad... en is de informatie in de gids mogelijk snel verouderd. Ondanks het stoppen van de samenwerking komt lokaal totaal... In 2015 opnieuw met een Haarlemse editie, maar heet deze vanaf nu de Stadsgids. Wie denkt dat alleen Japanners poppen als levende kinderen behandelen heeft het mis? Ook in Haarlem Noord loopt een vrouw rond die haar poppen verzorgt alsof het haar bloedeigen kroost is. Bovendien zorgt ze daarbij voor zoveel overlast dat de buurt klaar met haar is. Enkele bewoners hebben vanochtend geklaagd over de poppenvrouw... die je al lange tijd achter een poppenwagen door de buurt stiefelt. Wie het in zijn hoofd haalt om bij haar in de buurt te komen... krijgt een dodelijke blik toegeworpen. Een oud medewerker van een tankstation aan de weg zegt... dat de vrouw vorig jaar tijdens het kopen van tabak... de vloer van het tankstation onderplaste... De vrouw slaapt en plast regelmatig in een portiek op de hoek van de Val van Kruggenkade... en op de weg, vertelt de medewerker. En vanochtend waren de buurtbewoners er klaar mee en hebben zij de politie ingeschakeld. En een woordvoerder van de politie stelt dat de vrouw is aangesproken... en dat zij met poppenwagen en al een andere plek heeft opgezocht. Tot zover het regionale nieuws. of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, zoals u eh, ongetwijfeld gemerkt heeft, is het vandaag weer een prachtige lentedag met volop zon. Het blijft vandaag droog en er waait een overwegend matige zuidoostenwind. De temperatuur die afgelopen nacht wederom tot enkele graden onder het vriespunt daalde, stijgt vanmiddag naar waarde omstreeks de 11 graden. Vanavond en de komende nacht is het vrij helder en bij een matige en aan zee soms een vrij krachtige zuidoostenwind daalt de temperatuur weer naar waarde rond het vriespunt. Morgen is het ook prachtig weer met volop zon. De zuidoostenwind draait naar oost tot noordoost en geleidelijk komt de aanvoer van koudere lucht op gang. De temperatuur wordt dan ook niet hoger dan een graad of 8, 9. Tot zover dan. Het weer weer. ZFM stand voor ZFM in 2015 Al 25 jaar Een zee van muziek En een golf van informatie ZFM in uh, het geweldige, door Otis Redding, geschreven liedje Respect. En we gaan naar de nieuwe single van Raccoon van het nieuwe album All In Good Times. Ik kon het gisteren horen in uh, de wereldbraad door Guilty, heet het. Don't ever look down on a broken man Pulls himself up the best he can Never to reopen the worthless door Not the way he's done before. And as they all stood up to see, they lit the fire to burn in front of me. The broken man must hang down from a tree. And all because they say, Guilty, guilty. Oh, ladies, let me be. Please don't judge me. Don't let me hang down from a tree. Oh, no. guilty, guilty. Lies. Guilty as the liars plead. Spreading rumors about me. Bravest fools around just see are the ones neglecting what they feel. Live to the fullest, and take what you need to steal. The only thing so real. Guilty, guilty. Oh lady, let me be. Times dat twee weken geleden uitkwam en gelijk dezelfde dag nog op nummer 1 stond van allerlei uh, LP uh, of uh, ja, album top 50's en zo. Weet ik het al. Geweldig mooi. Guilty heet het. U heeft het gisteravond kunnen horen. In uh, De wereld draait door. Enige weken geleden hadden wij een leuk bandje in de, in de studio en dat heette Chante. Dat kent u allemaal wel natuurlijk. Of uh, misschien kent u het ook niet. Als u het niet kent... Dan is dat heel jammer voor u Want het is ontzettend leuk, Chante En uh, afgelopen, uh, afgelopen Zaterdag waren ze bij mij thuis In uh, mijn studio En hebben ze een, uh, een demootje opgenomen En, en ja, ik, ik kan u dat niet onthouden ik weet niet, ik weet niet eens of ik het wel mag draaien Maar ik doe het gewoon, ik het uitkelen <laughs> Ik doe het gewoon uh, Chante dus uh, Met uh, uh, Nicolette, Maria En Jasper En het is een ontzettend uh, leuke mensen waren toen hier in de studio en toen zong ook dit liedje. En uh, ik ga het u laten horen. Sans amour. Hier is uh, Chanten. Je vais descendre là, je n'irai pas plus loin avec toi. Ça s'est passé comme ça, mais c'est du passé, tu verras. On s'est vu tous les jours, j'en ai le souffle courageux. Suis mon désespoir, au revoir. C'est meilleur sans amour, mon amour. C'est plus dur, mon amour. Sans amour, c'est plus doux, sans amour, mon amour. C'est ne reste que descendre, c'est le fin du voyage. Les garçons ne pleurent pas, et la vie ne les renvole pas. Je ne sais pas si tu me suis, en tout cas. Show me free. Tand aan ons. Hartstikke lekker, gewoon. Sansa, moeien was dat. En uh, Shalte, aanstaande zondag staan ze in de Ik Had toch gezegd even je kopje, als ik ben aan het vertellen ben. Het wordt er de die gozer. Schijt er eens uit. Uh, wat wil ik nou zeggen? Oh ja, ik wou zeggen dat... Uh, dat, uh, dat uh, ja, wat wou ik nou zeggen? Nou weet ik het niet meer. Dan ben ik gewoon, ben ik gewoon voor mijn apropos. Dan ben ik gewoon voor mijn apropos. ben ik nu... Nee. Je ja, wou vertellen dat ja. Chante uh, vrijdag uh, 15 maart. Een zondag hoor, schat. Ja, ja, ja, ja, ik zei bijna vrijdag. Maar ja, maar jij loopt komt, een ik dag... ben met een vrijdagprogramma in mijn hoofd bezig. Ja, maar... jij loopt een dag achter. Nu al meer. Oh, nu ja. al meer. Oké. Okay. Uh, uh, maar maar dat... Dat, ze, dat ze dus zondag uh, meedoen aan het Concours de la Chanson in, in Den, uh, Den, Haag. Den Haag. In dirigentia. Juist. Drie uur. Heel veel succes, lieverds. Ja, jongens, heel veel succes. En u hoorde een van de liedjes die ze daar gaan spelen. Sansa Moer. Van een demo die ze afgelopen zaterdagmiddag bij mij thuis in de studio hebben opgenomen. En uh, klinkt leuk. Dankjewel, Chante. Uh, nou, we gaan de even wat wij je nou zeggen eigenlijk? Oh, niks. Nou, dan maar die plaat, die, uh, die kerel die, uh, die gewoon probeerde om ertussen door te komen. jood. Ga je toch niet could do. Die heeft zich opgegeven voor de 30 kilometer verzandvoer. Nou, zullen we de zuurstoftank alvast maar aan laten rukken? Beezemwagen erachter. Jong, flink trainen, zegt hij ook nog. Uh, we gaan uh, luisteren naar een nieuwe plaat, een uh, nieuwe single. En uh, die is van een dame die heet ZFM, oorspronkelijk. 25 jaar, uh, het hè? allerlekkerste van Zandvoort. Ja, daar heb Zandvoort ik het, het niet. En jij beleeft het alleen op ZFM. 25 jaar, ZFM. ZFM. Ja. ja, dames, voor genoeg. Ik wou zeggen, een dame die ik ken als Suus de Groot, maar ze heet Suus de Knight. En het liedje heet The Whale. Suus de Knight, moet ik zeggen. dat laatste stuk en dat was van Sue the Night, ofwel Sue de Groot zoals ze echt heet een Hele goede zangeres goede singer-songwriter ook ik ken haar persoonlijk en, uh, een paar keer goed gezien en uh, het is echt geweldig wat die meid doet en hij heeft nu een nieuw cd uit en dit was haar single en de nummer dat heet The Wheel, The walvis yeah. ja Ja, en dan zat die Bart van de middel weer in mijn nek te heigen, dus ik ga maar weer eventjes een beetje uh, maken, <laughs> maken dat ik wegkom. Wat komt ie echt nog met Fifty Shades of Grey. Hey, en ik loop niet met die naar mee, hè, dat je dat even, even weet. <laughs> ik, ik, ik ga er alleen met de bezemwagen achteraan om hem op te vegen. We kunnen hem natuurlijk ook gezellig gewoon opwachten in de halte straat. Ja, met een gla bosje gla gladiolen zeker. Ja. ja. ja. Dat is nog altijd de en de vleugje zout. De... Ja. Dat is nog altijd de dood of de gladiolen. Ja. Ja, dat kunnen we wel doen. Als hij als als het uitloopt, dan gaan we hem met een bosje gladiolen uh, ophouden. Pakken. Oh, dat is wel leuk. Ja, dat gaan we doen. Ja, maar die, ja. Hij, hij loopt het wel uit, want hij loopt hele End hoor. Wist je dat? Oh, nee, weet ik niet. Ja, is, is auto... hij loopt gewoon van Hoofdorf naar Zandvoort en is, weer terug. Echt is, waar hoor. Is zijn auto stuk dan? Ik ben, ik ben van NL, hè? Niet lopen. Ja, geen geld voor de ANWB. Nou, uh, we gaan eruit. Het was er voor vandaag deze CFM lunch of Zandvoort lunch, net hoe je het noemen wil, dat maakt ook eigenlijk niet zoveel uit. Allemaal hetzelfde. En eh. Uh, Morgen ben ik er weer. Helaas in mijn eentje. Angela is een beetje ziekjes. Ah. Beterschap, Angela. Gaan we ja. weer opknappen. Vind ik ook. En uh, nou, hierna dus de, de, het, het lucifers doosje weer. En uh, daarna de Muziek Boulevard live. En dan Alternative. En vanavond nog Alternative natuurlijk. En we hebben dan? ook nog en dan? Epevloed, hè. De bellen. Ja, ja, de balance. Lekker om in je slaap te vallen. Sharon, <laughs> het ideale slaapmiddel. Echt niet te geloven. <laughs> de drie platen snurk ik al. <laughs> Dat kan geen diasopantegel. Nee hoor, helemaal niet. <laughs> maar goed, het, uh, voor vandaag. Uh, het zit erop. En uh, ik wens u een fijne dag nog. En uh, nou ja, ik ben er morgen weer als NS het goed vindt. En uh, dan ben ik er morgen ongeveer. 12 uur. Tot twee. Jawel. Tot morgen dus. Dag En veel plezier met uh, Bartje en zijn bruine bonenplaten.